Als men naar de plaats van gebed gaat en voor het eetgebed leest men de takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, La ilaha illallah wa Allahu akbar, Allahu akbar wa of